Als uiteindelijk De hele aarde naar de klote gaat dan komt de grote vraag Hoe loopt het dan of is het al te laat? Steden zullen verdwijnen beschavingen die weg kwijnen Grenzen waren slechts lijnen Volkeren en helse pijnen Maar de mensen zeer het liefst En misschien zal ooit blijken Dat die pijnen nodig waren Om hun geest te verrijken Zodat zij er spiritueel En heel intellectueel Ze kunnen voorbereiden Op een wederopbouw Voor een deling samenwerking maar voornamelijk in hun hoofd, zodat bewustzijn en alertheid niet langer zijn verdoofd. De mens zal herboren worden en weer leren zien dat materialisme vals is. En zekerheid misschien splinter nieuwe filosofieën zullen vereisen. Heel de wereld samenbrengen en respect vereisen. Communicatie wordt naar een nieuw niveau getild en de waarheid unaniem de honger naar hoop gestild. Maar de vraag blijft ondergang of alternatief? Gaat er nou om ons belang of is het ieder voor zich? Het is ieder voor zich, maar dan het geestelijk vlak. Er komt gezamenlijk belang in positieve wetenschap. Want de vraag blijft ondergaan of alternatief. Gaat er nou om ons belang of is het ieder voor zich? Verschillen in geloof verdreven eeuwenlang tot strijd Maar uiteindelijk ontstaat een compromis in een eenheid En een eenvoud. Want eigenlijk wil iedereen geluk En dat zit niet in de technologie of financieel Want zo wordt de mens volwassen door het hele van wonder Wat we zochten in de toekomst wordt in het heden gevonden Discussie en frustratie maken plaats voor communicatie En pas dan zullen mensen klaar zijn voor een confrontatie Met een buitenaardse natie waar we veel van zullen leren Nieuwe leefcommunes zullen onze aarde herwaarderen Defensiebudgetten zullen niet meer nodig zijn omdat door vreemdheid dus drang ook alle wapens overbodig zijn Ongekende vormen van energie worden ontdekt En meditatie wordt correct en filosofie geconnect En als de wereld bij de wetenschap de hand ineens slaat Je lijkt in ene alles mogelijk, waar het ook heen gaat Maar de vraag blijft, ondergang of alternatief Gaat er nou om ons belang of is het ieder voor zich? Het is het ieder voor zich, maar dan op geestelijk vlak Er komt gezamenlijk belang in positieve wetenschap Want de vraag blijft, ondergang of alternatief Gaat er nou om ons belang of is het ieder voor zich? I'm a left, a Dezelfde wetenschap die bijna onze ondergang werd Brekt ons nu tegelijkertijd ook weer ontzaggelijk ver De wereldwijde samenwerking opent vele nieuwe deuren Ook voor zij die het betreurende planeten zien scheuren Een gedeelte van de mens zal onvermijdelijk vertrekken Om de ruimte in te trekken en daar een toekomst te ontdekken Met behulp van een immens grote ruimtevloot waar een natuurlijk klimaat in wordt nagebootst Waar mensen leven in communes en zichzelf voortplanten En zou oneindig kunnen reizen omringd door dieren en planten Op zoek naar geluk, een nieuwe plek, een nieuw bestaan, een nieuwe een leefbare planeet waar zij aan gang kunnen gaan hun idealen naleven leven en een wereld opbouwen, zonder hat en geweld maar met verstand en vertrouwen hele nieuwe generaties zullen van de aarde horen, met interesse, open mond en gespitste oren, en hun herkomst vereren, en weer piramides bouwen als symbool voor onze voorouders en alles toevertrouwen, aan geschiedenisgeschriften en dit alles vastleggen, want de mens zonder geschiedenis die zal het afleggen en weer helemaal opnieuw dezelfde fout begaan en dan begint hetzelfde aardverhaal van vooraf aan, maar voor ons was het